Als afsluiter van het eerste uur uh, praten we met uh, Jong Zandvoort. In het kader van Zandvoort kiest komt iedereen bij ons langs. En uh, uh, eerst doen wij de kieslijst. En daarna nemen wij interviews op die we dan uh, later uitzenden. En die zijn inhoudelijk over het partijprogramma. Dus uh, daar gaan we niet over hebben. Uh, wel uh, over de kieslijst. Nou ja, nummer 1 die is uh, bekend. Uh, Jerry, wil je daar nog wat over vertellen? Nee, ik uh, vind het een uh, onwijze eer om uh, deze lijst uh, aan te mogen voeren. En,. Uh, nou, je zal hem uh, dadelijk voor de rest doornemen. Maar het is. Uh, we hebben uh, een hele mooie lijst. En daar ja, ben ik heel trots op. Kim, de Prima. lijst bevat nogal wat verrassingen waar we het straks over gaan hebben. <coughs> hebben jullie die zo bij elkaar gesprokkeld? Of die uh, kwamen zich melden bij jongsantwoord? Uh, ja. Verschillende dingen. We hebben mensen aangespoord. Mensen zijn zelf gaan komen lopen, dus het is een mengeling van alles. Een mengeling van alles. Nou, ik kan u nu al verzekeren dat er een aantal verrassingen voorbij komen. Uh, we beginnen met uh, Jerry Kramer. Nou ja, uh, oud-VVD'er wilde zich uh, profileren in de jongere groepen. Om, uh, nou, ik, dat is toch een beetje uit de politiek uh, programma, denk ik. Uh, meer transparant en jongelaar erin te hebben. Ja. Toch correct? Ja, en ik vind het gewoon heel erg leuk om juist de jongeren te enthousiasmeren, om in de politiek te gaan. En uh, ja, ik heb de kennis en de ervaring... en die wil ik uh, graag uh, met anderen delen om uh, ja, dit tot een succes te maken. Uh, Kim Keurinsen, die is ook niet helemaal onbekend in de politiek? Nee, niet helemaal. Hij we heeft wel wat dingetjes gedaan. En uh, nu hopen dat we ja, met z'n allen daar een mooie tijd van kunnen maken straks. Dan gaan we naar Marloes Paap. Ja, Marloes uh, staat bij ons nummer drie... Um, ze werkt bij een bank en ze doet de opleiding uh, sociaal-juridische uh, dienstverlening. Ook jong? Uh, ja, jong is relatief natuurlijk, hè, maar ik vind ze <laughs> wel jong. <laughs> ja. oh, dat is de volgende vraag. Wie is de oudste van de partij? Weet ik eigenlijk nee, niet. Nee, maar dat gaan we <laughs> helemaal niet zeggen. Kijk, <laughs> weet, weet, weet, wat, wat nou het allerbelangrijkste is, is dat, kijk, die, dat jong dat staat <coughs> gewoon voor verjonging en vernieuwing in de politiek. Okay. En heel veel mensen komen naar me toe, ja, maar dan ben ik al 50 en dan kan ik, kan ik dan nog wel je stemmen. Ja, juist. Het is juist een jongere geluid en uh, misschien ook wel een beetje ten opzichte, van daar gaan we dadelijk denk ik ook over hebben, over wat op, bij Z uh, gebeurt. Ja. <laughs> maar ja, wij zijn een heel andere club en we zijn jong en uh, we willen wat en we willen actie in plaats van, uh, van reactie. Oké, okay, je, bent, je, je bent jong en je wilt wat. We gaan door. Uh, Remy Driehuis, die heb ik bij GroenLinks gezien. Ja, Remy heeft uh, ook ervaring in de politiek heeft uh, als buitengewoon commissielid voor GroenLinks uh, de afgelopen periode uh, uh, gezeten. En is verder werkzaam in, uh, in de sales. Is ook verkend van, uh, van voetbal. Echt een jongen die je er goed uh, bij kan hebben. Waarom de overstap? Ja, uh, uh, Remy uh, wilde graag uh, bij zich bij ons aansluiten. Ja. Okay. En uh, vanuit, vanuit ja, het enthousiasme wat wij hebben, nou, daar zag hij wat in. En daar wilde hij er graag aan meedoen. Uh, Mike Buley. Dat is de volgende. Maaike uh, is vrijwilliger hier bij de brandweer in Zandvoort. En daarnaast werkt hij in de sales. En uh, ja, hij heeft goede ideeën. Ik schiet even door naar nummer 9, Ook een bullet. Ja. Zijn broer? Ja, zijn broertje okay. eigenlijk. Ja, uh, dat is Erik. Erik die woont nog in uh, Haarlem. Die is uh, een tijd geleden, geleden moeten verhuizen. En het lukt hem uh, niet om terug te komen. Dus dat ja, geeft goed aan ook hoe veel uh, mensen erin staan hier in Zandvoort. Oké, okay, Bram Berg. Zal ik. Uh, maar ja, Bram is, uh, is onze jongste kandidaat. <laughs> en uh, Bram is uh, nog uh, scholier, of tenminste zit op de Middelbare School. Wil graag uh, ondernemer mm. worden en gaat ook uh, volgens mij het bestuurskant uh, op uh, met zijn studie. Zoon van? Ja, zoon van Patrick Berg. Oké. Okay. Rubling. Ja, dat is Max. Ik denk dat uh, een boel mensen Max ook wel kennen. Uh, Max studeert nu geschiedenis. En. Uh, Max wil zich ook hard maken voor de woning uh, in Zandvoort. Max heeft er zelf uh, een tijd lang over gedaan om iets te vinden. Het is hem toevallig uiteindelijk nu net gelukt. Dus dat okay. is voor hem uh, mooi. Laten we hopen dat het voor meer mensen zo kan ook, zijn. Ook een zoon van? Ook een zoon van. Oké. Okay. Nou, dan gaan we naar Deen. Nummer 8. Yves? Yves, ja, Yves is uh, zelfstandig ondernemer. Hij is heel erg uh, druk met allerlei bedrijfjes die, die hij uh, heeft opgericht. Hij uh, doet onder andere in thuis uh, les, uh, geven. En is echt, uh, nou waarschijnlijk onze enthousiaste kandidaat hier die er toe oh ja? zit, is ook heel erg met de media bezig en met uh, dingen voor het campagne maken. Dus uh, die kunnen we er goed bij gebruiken. Over media gesproken, um, radio is natuurlijk een vast gegeven, um, maar al die haakjes nieuwe media, Facebook, Instagram, noem maar, maar op, maak je daar uh, volledig gebruik van? Ja, we proberen dat zo breed mogelijk in te zetten. Je probeert zoveel mogelijk mensen te bereiken, zoveel mogelijk mensen te laten weten waar je voor staat en wat je belangrijk vindt. Mm -hmm. En dat doen we het meest nu via Instagram en via Facebook. De naam Deen, ook een zoon van? Ja. Het wordt wel een familiebedrijf. <coughs> nou, uh, nummer 9, Erik Bulet hebben we het over gehad. Hè? Dat is de broer van ja. uh, Jesper Vos. Vos is ook een bekende zoon, voor zijn naam. Ja. Familie Vos. Komt hij uit de familie Vos? Ja. Oké. Okay. Boda Bodamer, dat zeg maar niet zoveel. Dat is een uh, jongen die werkt zeg maar, in de deurwaarderij. Is nu bezig met een uh, uh, rechtenstudie. En uh, heeft ook hele goede punten om uh, ja, ons team uh, te versterken. Uh, Tim Koemans. Die... Ja, ook oh, ik, ik dacht dat je er iets achteraan ging zeggen. <laughs> ja, Tim uh, die werkt bij Nieuw Unicum. En uh, ja, Tim <coughs> is een groot liefhebber van de, van de autosport. Dus dat is. Uh, Mooi meegenomen hier in Zandvoort altijd. Ja, ja, ja. Uh, Ellen Paap. Ellen uh, is zelfstandig ondernemer hier in Zandvoort. Uh, <kwijnt> heeft zelf ook twee kinderen. En wilde heel graag uh, zich inzetten voor, voor, uh, voor onze, onze club. Nou, dan heb ik er nog één over. Wiebe Rovers. Ja, en Wiebe uh, is onze uh, lijstduur. Uh, en uh, Wiebe werkt uh, bij het casino. Heeft uh, zelf een achtergrond uh, in uh, landschapsarchitectuur. En weet heel erg veel over ja, het groen. En die kunnen we daarin ook goed gebruiken. Veertien kandidaten. Drie dames. Ja, goed gezien. Het geen 50, 50 of een derde. Nee, maar ja, het moet, ze moeten er wel zijn. Ja, ja, ja. Dus je hebt, je hebt meer uh, uh, mannelijke enthousiaste lui als vrouwelijke enthousiaste lui. Mag ik het zo zeggen? Nou, in het algemeen natuurlijk niet. Maar voor de, <laughs> nee, de, de, nee. de raadsverkiezingen denk ik wel. Oh, okay. ja, ja, kijk, En als je de lijst ziet, uh, nummer 1 is een man. <coughs> nummer 2 is een vrouw. En nummer 3 is ook een vrouw. Ja, ja. Dus in dat licht uh, denk ik dat wij... Uh, dus je hoopt, je hoopt op drie zetels? Vier. Vier. Op het hopen van zetels. Hè, je, um, je hebt nu nog een nieuwe partij erbij. Uh, het, het wordt eigenlijk, um, eigenlijk zou je zeggen meer. Maar gezien vier jaar geleden is het niet meer. Het is hetzelfde getal. Alleen viel er toen twee partijen af. GBZ is raadselachtig, dus uh, misschien dat we naar 9 à 10 partijen gaan. Uh, is de versplintering groter, Jerry, vind je dat? Ja, die versplintering, dat, dat, bepaalt, dat bepaalt uiteindelijk de kiezer. Hè? En het is natuurlijk ook best wel arrogant van alle partijen die er nu zitten. Door te zeggen, ja, er komen nieuwe partijen bij, dus er komt versplintering. Je zou het ook om kunnen draaien. Van, nou, als je ja, de versplintering niet wil, dan moet je niet meedoen met de verkiezingen. Ja, dat is de andere ja, kant op. Dus het is, het, is, het is niet aan ons. En uh, kijk, wij laten gewoon zien met de mensen die wij op de lijst hebben... Mm -hmm. met kwaliteit en met ons programma dadelijk... Ja, dat wij uh, wel met een uh, redelijk aantal zetels uh, binnen willen komen. Nou, de... de de mensen die geïnteresseerd zijn in politiek... En, en, uh, ik wil niet zeggen dat er 17.000 zijn... maar een klein gedeelte daarvan... Die, uh, die kijkt echt met een oog... Naar de, naar de nieuwe en de jonge partijen. En die zijn ook zeer benieuwd... wat eruit gaat komen. We hebben het al gehad... over familiebedrijf. Uh, en, uh, het familiebedrijf. En er zijn er nu al uh, uh, vijf, zie ik. Die uh, zijn nou, jullie zijn uh, de koplopers... want van die anderen had ik het nog niet, uh, nog niet door. Hoe is dat nou thuis... Uh, OPZ, VVD, uh, VVD-OPZ, jongsantwoord-OPZ. Dat is nu de, uh, de lijn. Hoe zijn de keukentafelsprekken, Kim? Nou, thuis, ja, ik praat er niet zo heel veel over thuis. Maar het, kijk, het zijn twee dingen. Hè, want je kan met elkaar sparren. Uh, je kan uh, ja, verder discussiëren dan uh, je misschien anders zou doen. Zeker als de mensen aan tafel ook geïnteresseerd zijn in de politiek. Maar uiteindelijk doe je alles vanuit je eigen overweging. Je bent zelf... Uh, heb je een mening of een idee ergens over? En dat is wat je met je partij wil uitstralen. En uh, ja, soms is een, uh, kan een ander beeld zijn bijvoorbeeld ook wel goed om ja, te inzien... wat is uh, de andere kant en kan ik me daarin vinden of niet? En uh, zo samen uiteindelijk met de hele gemeenteraad uh, ja, tot een beslissing te moeten komen... en zo goed mogelijk samen vooruit te gaan. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ga ik niet aan Jerry vragen, maar aan jou. Het laatste paar uh, vergaderingen, wat vond je daarvan? Ik heb een deel bijgewoond. Uh, online dan. Uh, ik vind ze heel lang. <laughs> ik kan ja. vaak uh, niet de ja, energie op dit moment opbrengen met, samen met mijn studie... om dat de hele tijd ernaar te luisteren. Dus ik luister meestal een deel. Uh, en dan haak ik af. <laughs> <laughs> dan haak je af. Ja, dan de rest de, dat hoor ik later wel weer. Ja, wat een aantal mensen opvalt is dat uh, er een motie of een amendement besproken wordt. En dan geeft de partij uh, al voor het er gestemd wordt het antwoord van uh, wij stemmen tegen. Ja, dat gebeurt de laatste tijd natuurlijk heel vaak. Dat is een dan patroon, haal je de discussie er een, toch uit? Dat is een patroon, ja, maar er is geen discussie in dat opzicht. Of nou ja, er is wel discussie. Maar als jij nooit je standpunt wilt veranderen, waarom praat iedereen dan nou nog? Dan kan je toch meteen stemmen? Die ga ik gelijk over naar Jerry, want dan, dan praten we over vernieuwing. Is dat een beetje ook jullie insteek dat er weer gediscussieerd gaat worden? Ja, discussie is goed. Hè? En ik vind ook dat je mag met elkaar oneens zijn. Want dat dan ontstaat een bepaalde wrijving met elkaar en dan ga je tot iets komen. Maar wat gewoon de afgelopen periode is gebeurd... is dat gewoon de persoonlijke verhoudingen gewoon volledig zijn verstoord. En dat is niet eens zo in die raadzaal. Dat komt natuurlijk wel tot uitdrukking in de stemverhoudingen die er is... Maar gewoon dat mensen gewoon niet eens meer met elkaar praten. Eigenlijk op voorhand al uh, hebben van... nou, het komt van die partij, dus we zijn tegen. En uh, dat is gewoon niet goed. En wat ik de afgelopen periode heb gedaan... Want ik ben niet alleen bezig geweest met Jong Zandvoort... maar ik heb ook met heel veel mensen gesproken... met die ik in het verleden heb ge, uh, gewerkt. is dus gewoon is de vraag van waar dat nog door komt. Mm -hmm. En um, ik denk dat dat eigenlijk de eerste uitdaging is. En um, daarom is het ook goed omdat wij erbij komen als, als, als nieuwe partij om gewoon weer deze verhoudingen uh, uh, goed te krijgen. En gewoon echt met elkaar. En ik heb al gezegd tegen een aantal van... misschien is het wel goed om meteen het eerste weekend... met z'n allen de hei op te gaan. Want dan, ja, je, je kijkt echt zo bij van... Uh, is dat het idee? idee? Maar ik denk dat dat, dat dat wel nodig is... om het samen voor te gaan doen. Ik heb een, een ander voorstel. Je koopt 17 boekjes uh, een feest van de democratie... En dat is geschreven door het Nederlandse debatinstituut. Dat is een prachtig ding om te lezen. En daar hoef, hoef je niet eens de hei op. Maar goed, de verhouding heb je aangehaald. Dat wordt ook aangemerkt door een aantal mensen. Dat is ook wat het is. Ik zie heel veel verjonging. De VVD komt met de jongeren. Eens Antwoord komt met de jongeren. Jullie komen met de jongeren. We zijn benieuwd hoe dat gaat lopen. In de aanloop naar de verkiezingen zijn er drie debatten. Het economisch debat, het jongerendebat en het slotdebat. Wie gaat waar naartoe? Dat is nog niet, uh, okay. niet bekend. Ik geloof dat voor het jongere debat de jongste kandidaat... Uh, het, liefst, het liefst wel, dat vindt wel. allemaal. Uh, ja, nee, dan gaan we <laughs> dat ook gewoon doen. En uh, hoe heet het, uh, Bram heeft al aangegeven dat hij dat heel graag wil gaan doen. Dus maar voor de, voor de andere debatten. En ik geloof dat er ook een sportdebat uh, komt. Die hebben jullie waarschijnlijk nog niet op je lijstje staan. Maar daar hebben we wel een uitnodiging voor okay. gehad. Op het uh, Duintjesveld is dat. Vanuit sportservice en uh, de sportraad wordt die volgens mij georganiseerd. Um, ja, het lijkt me ook duidelijk wie dat gaat worden in het economisch debat. Uh, ja, dat uh, gaan we Amzien. nog even invullen. Ja. <laughs> nou, we, het is 18, 19 februari en 11 maart, dus tegen die tijd uh, komt alles uit. We zijn zeer benieuwd naar jullie uh, partijprogramma. Ja. Mocht dat uitzien, graag deze kant op. En dan kunnen we daar uh, inhoudelijk ook nog een goed gesprek over voeren. Ik dank jullie voor je komst en ik wens jullie een prettig weekend. Dankjewel, dank je uh, Ben.